5 uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carasso. Zo in het NOS Radio 1-journaal staat secretaris Sander Dekker over de diefstal van de eindexamens. Ook een nabeschouwing van de voetbalwedstrijd Nederland-China. Eerst krijgt u het NOS-journaal met Freddy Fonteyn. De omvang van de examendiefstal is veel groter dan tot nu toe werd aangenomen. Er zijn op de Rotterdamse scholengemeenschap Ibn Galdoen in totaal 15 examens gestolen. Dat heeft grote gevolgen, werd bekend tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer. 44.000 leerlingen van het VMBO-T, die het examen Economie hebben gemaakt, krijgen pas donderdag de uitslag van hun eindexamen. En dat is een dag later dan eigenlijk de bedoeling was. Morgen om 5 uur beslist de inspectie of HAVO en VWO-eindexamenleerlingen hun uitslag op de donderdag te horen krijgen. De inspectie voor het onderwijs heeft de tijd nodig om zeker te weten dat het examen op andere scholen zonder incidenten is verlopen. Hoofdinspecteur van het voortgezet onderwijs Steur zei in het Radio 1 journaal dat de gestolen examens hooguit zijn verspreid naar een paar andere scholen, maar zeker niet naar de meeste scholen in Nederland. De eindexamenleerlingen van Iben Galdoen moeten de examens die zijn gestolen overdoen. De Tweede Kamer en de VO-raad zijn geschokt door de omvang van de zaak. Bij een bomaanslag bij het Hoge Rechtshof in de Afghaanse hoofdstad Kabul... zijn zeker acht doden gevallen. Andere bronnen spreken van 16 doden. Tientallen mensen raakten gewond. Tijdens de avondspits reed een zelfmoordterrorist met zijn auto in... op een bus met medewerkers van het gerechtshof. Het is de tweede grote aanslag in Kabul in twee dagen. Gisteren voerden strijders een aanval uit... op de internationale luchthaven van de Afghaanse hoofdstad. In een urenlang vuurgewecht doodde het leger uiteindelijk alle aanvallers. Staatssecretaris Wekers is blij dat cijfers aantonen dat brievenbusfirma's een economisch belang hebben voor Nederland. Volgens een rapport van de Stichting Economisch Onderzoek leveren ze 3 miljard euro per jaar op. Wekers wil die bedrijven daarom niet kwijt. In elk geval is het van belang dat we vandaag een rapport hebben gekregen dat zaken in perspectief plaatst. Dat ook aangeeft wat uh, Nederland ermee opschiet. Uh, het levert de schatkist behoorlijk wat op. Uh, daarnaast zorgt het voor behoorlijk wat omzet en banen. En dat kan ik ook niet negeren. Brievenbus BV zijn financiële holdings van multinationals... die speciaal in Nederland zijn gevestigd vanwege het belastingvoordeel. Wekers blijft erbij dat Nederland geen belastingparadijs is. Nederland kan misschien meer tijd krijgen om het begrotingstekort onder de 3% te krijgen als de economische groei tegenvalt. Dat heeft Eurocommissaris Reen gezegd na een gesprek in Den Haag met minister Dijsselbloem. Hij erkende dat slechtere groeicijfers impact hebben op het begrotingstekort. Reen zei dat structurele hervormingen op langere termijn het belangrijkste zijn. Het kabinet blijft zwijgen over het al of niet aanwezig zijn van kernwapens op de luchtmachtbasis Volkel. Minister Hinnes zei dat ze niets kon zeggen vanwege afspraken binnen de NAVO. Zoals bekend heeft de NAVO als geheel een kernwapentaak. Daar hoeven we niet geheimzinnig over te doen met elkaar. Um, uh, wel is het zo dat de regering, ook deze regering, geen uitspraken doet over een eventuele rol van Nederland daarin, over aantallen en locaties in Europa... Oud-premier Lubbers zei gisteren dat er op Volkel 22 kernbommen liggen. Hennis zei daarover alleen dat die uitspraken voor rekening van Lubbers zijn. De Zuid-Afrikaanse politie heeft de beveiliging opgevoerd bij het ziekenhuis in Pretoria... waar oud-president Nelson Mandela ligt. Agenten bewaken de ingangen van het ziekenhuis en controleren alle auto's die het terrein opkomen. Ook hebben ze een deel van de straat afgezet en houden ze de media op afstand. De 94-jarige Mandela ligt sinds zaterdag op de intensive care... met een longontsteking. Volgens de Zuid-Afrikaanse regering is zijn toestand... nog altijd ernstig, maar stabiel. Het Nederlands elftal heeft de oefenwedstrijd tegen China... gewonnen met 2-0. Robin van Persie, de nieuwe aanvoerder van Oranje... maakte het eerste doelpunt. En invaller Wesley Sneijder, die net aanvoerder af is... maakte de 2-0 in Peking. China speelde na 14 minuten met 10 man... na een rode kaart voor King Sheng. En het weer, het blijft droog. Bij weinig wind is het 18 tot 21 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog, bij minima rond 12 graden. Morgen een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Er is nog wat zon, maar in de loop van de dag kan er ook een bui vallen. Door 20 tot 24 graden. Donderdag is de buienkans groter en is het 20 graden. Dan krijgt u de verkeersinformatie. De avondspits, John Sehoka. Een normale avondspits, 116 kilometer. Er zijn wel een paar ongelukken gebeurd met veel vertraging. Vooral in het zuiden van het land. Het begin even op de A13 richting Rotterdam. Daar staat bij del zuid 7 kilometer aan ongeluk. En daar is de rijst ook dicht. A15 richting Nijmegen. Tussen Meter en Echt tot 13 kilometer. Daar zijn de reizen ook inmiddels weer vrijgegeven. En de regio Breda op de A58 richting Tilburg. Bij Knopend sint Bos staat 7 kilometer ongeluk met een vrachtwagen. De weg is daar afgesloten. U kunt het beste via de noordkant van Breda omrijden... over de A16 en de A59. Terugkomen op tot de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Het is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Klopend Baterdorp. Er staat inmiddels een 6 kilometer. Bij Klopend Baterdorp is de linkerijst ook afgesloten. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie.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 Ga naar kioseradocumentsolutions.nl en ontdek wat Kiosera kan betekenen. Voor uw bedrijf en de wereld van morgen. Het NOS Radio 1 Journaal. Lucela Carasso. Zeven minuten over vijf. De diefstal van de eindexamens is dus omvangrijker dan we tot voor kort wisten. Zo maakte de hoofdinspecteur van Onderwijs bekend. Er is dus vanmiddag nog een vijftiende examen uh, toegevoegd. Aan de lijst van gestolen examens. En het gaat dus om die van HAVO, VWO en VMBO. Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs nu over wat dit betekent voor de eindexamenleerlingen. Nou, de gevolgen zijn natuurlijk uh, groot. En dat raakt leerlingen in het VMBO, in de HAVO en in het VWO... de examens ongeldig worden verklaard. En dat betekent dat voor de leerlingen die zijn opgepakt... die worden natuurlijk uitgesloten voor, uh, van examens. Maar voor alle andere leerlingen op die school... dat ze de examens volledig opnieuw moeten doen... voor deze die, uh, die zijn gevonden, de examens die zijn gevonden. Ja, en als je het over de HAVO hebt, dat zijn er negen dan is de kans groot dat je een vakkenpakket hebt... waar al die gestolen examens in zitten. Dus het hele examen over. Ja, dat klopt. Dan moet het hele examen over. En dat is zeer ingrijpend. Wij gaan ervoor zorgen dat dat allemaal mogelijk is. Uh, onze mensen hebben dat ook bekeken. Het is haalbaar mogelijk dat onder toezicht van de inspectie... opnieuw die examens worden gedaan. Maar het is een tour de force en het is natuurlijk heel erg sneu en ingrijpend... voor al die leerlingen die... Uh, eigenlijk de goede trouw al het examen hebben gemaakt... maar nu de dupe zijn van deze diefstal. Op welke termijn kunnen die kinderen dat examen dan weer opnieuw gaan doen? Volgende week zou voor heel Nederland de mogelijkheid bestaan... om herexamens te doen als dat nodig zou zijn. Dat is dan het moment voor deze leerlingen... om eigenlijk weer de eerste ronde in te gaan. Het lijkt, zoals het u presenteert, een geïsoleerd probleem van één school. Om wat u zegt, alleen die school moet het overdoen. Weet u zeker dat het niet verder verspreid is dus ook op andere scholen uitgelekt is je weet dat nooit voor 100% zeker. Je kunt ook heel moeilijk aantonen dat iets niet is gebeurd. Wat je wel kunt aantonen, dat iets wel is gebeurd. En er wordt nu met man en macht gekeken of er sprake van is geweest. Vooralsnog hebben wij geen concrete aanwijzingen. Maar om het 100% zeker te weten, hebben we een dag extra nodig. En dat is ook precies de reden dat ook voor de rest van Nederland... de uitslag van het VMBO-examen Economie met 24 uur wordt verdaagd. Is dit aanleiding voor u om te zeggen, ja, dit kan dus zo fout gaan. In de toekomst moet het anders met het verspreiden van examens, dat soort vraagstukken. Nou, ik vind, hier moet de onderste steen boven. Dus wij gaan met de inspectie, maar dan kijken we ook naar het politie- en justitieonderzoek. Kijken wat hier nou precies is gebeurd. Het vermoeden is dat het gaat om een diefstal van een aantal leerlingen. En dan rijst meteen de vraag, hoe kon dat gebeuren? Want het college voor examens heeft allerlei uh, eisen als het gaat om uh, ja, hoe examens bewaard moeten worden, wanneer ze mogen worden opengemaakt, allerlei... Ja, ja, randvoorwaarden om juist te voorkomen dat leerlingen van tevoren van de examens op de hoogte zijn. Dus ik wil dat echt precies weten. Uh, en dan moeten we vervolgens daaruit consequenties trekken. Ja, want stelen is natuurlijk strafbaar, maar misschien is die school wel nalater geweest. Kunt u, als dat blijkt, die school dan ook sluiten? Ja, ik vind dat we nu niet op de zaken vooruit moeten lopen. Maar kan dat? Uh, we moeten nu niet op de zaken vooruit lopen. Alvorens we uh, allerlei mensen en, en scholen in het verdachtebankje gaan plaatsen... wil ik eerst meer weten hoe heeft dit kunnen gebeuren. Wat ik nu erg, heel erg belangrijk vind... is dat we de eerste zorgen dat de leerlingen in Nederland... zo snel mogelijk weten hoe ze een examen hebben gemaakt. Dat de leerlingen op de desbetreffende school... nu onder toezicht van de inspectie... He, dus dat betekent ook onder verhoogd toezicht opnieuw een examen gaan maken. Vervolgens gaan we dit tot op de bodem uitzoeken... en maatregelen nemen als dat nodig is. Het is wel een rommeltje dit jaar met het examen. Nou ja, het is heel erg uh, sneu dat dit gebeurt. en Het is ook de eerste keer dat dat op deze schaal gebeurt met het examen. Je hebt natuurlijk ieder jaar wel dat er wat is. Vaak klein, een leerling die individueel gefraudeerd heeft... door af te kijken, door zijn boeken uh, in zijn binnenzak te hebben... Soms is er wat op een school met een leraar die uh, net een oogje toeknijpt. Dat zijn natuurlijk allemaal incidenten. Die zijn klein en dan kunnen we vaak op individueel niveau uh, ingrijpen. En examens ongeldig verklaren. Maar het is nog nooit eerder gebeurd dat op zo'n grote schaal voor een hele school... voor zoveel examens dit heeft moeten gebeuren. Dat is zeer ingrijpend, maar het past wel bij de ernst van deze zaak. Dat zei staatssecretaris Dekker tegen Marcel Bril. Die grootste gevolgen zijn er dus voor de leerlingen van de Iben-Galdoen-school. Uh, Zij maken het opnieuw volgende week. Uh, voor sommige leerlingen betekent dat het hele vak vakkenpakket overdoen. Verslaggever Arno Leblanc is bij de school in Rotterdam. Arno, um, ja, doorgaans heb je daar op dit moment natuurlijk geen eindexamenleerlingen. Die zijn al lang klaar, of tenminste nu weer aan het leren voor volgende week. Er zijn zelfs even helemaal geen leerlingen. Want uh, ja, de school is natuurlijk uit rond dit tijdstip. En hoe, hoe is er uh, gereageerd in de omgeving van de school? Heb je daar iets van gehoord? Ja, nou, er zijn dus niet veel uh, leerlingen. Maar er komen wel trouwens wat VMBO-leerlingen van andere scholen langs. En daar merk je wel uh, aan dat ze zich heel erg veel zorgen maken... over wat er nu eigenlijk gaat gebeuren. Want VMBO-leerlingen die dus economie hebben... die moeten een dag langer wachten op de uitslag. Ja, en andere... Leerlingen die uh, horen pas morgen rond een uur of vijf uh, hoe het precies zit. De bestuursvoorzitter hier van de school die heeft wel ook gereageerd. En hij uh, vreest dat hij ja, de toekomst misschien wel helemaal geen examens meer kan afnemen. Omdat zijn examenlicentie wordt ingenomen. En dan betekent dat volgens mij dat je de school moet sluiten of niet? Als je geen examens mag afnemen. Of gaat dat dan naar de inspectie? Ja, dat zou het misschien wel zijn, ja. Nou ja, ik kwam hier trouwens net wat buurtwoners tegen... die daar dan weer niet zo heel erg uh, rauwig om uh, zijn. Maar ja, uh, of die school gaat sluiten, ja, je hoorde het net van Sander Dekker... dat is gewoon nog even uh, onduidelijk. Maar als je geen examens meer kunt afnemen, nee, lijkt het me moeilijk. Moet Arno Leblanc danken voor dit moment. Um, over het sluiten van die school, al dan niet... praat ik trouwens uh, tegen zessen met uh, de heer Beertema, PVV-kamerlid... want die heeft vanmiddag in de Kamer gevraagd om sluiting van de school. Tot zover de eindexamens. Dan gaan, wij naar, gaan we praten over Turkije. Ehm, nou ja, zoals bekend veel onrust daar op het Taksimplein. Vanochtend werd het plein schoongeveegd met veel demonstranten. De politie het harde ingrijpen daarvan werd door premier Erdogan als volgt verdedigd. Taksim gezi parken bahanesiyle Türkiye ekonomisi üzerinde ağır tahribat yapılmak isteniyor. Ambalajın üzerine ağaç koyarak... De demonstranten willen de Turkse economie verzwakken, zei hij. Het is een excuus voor het creëren van chaos in dit land. Ik praat door met Ali Yasgili, Turkije kenner en buitenland analist. Goedemiddag. Zeg, Wat vindt u van, van die tactiek van de premier? Want gisteren nou ja, was hij nog bereid te praten met demonstranten. Vandaag werd het plein uh, min of meer uh, schoongeveegd. Uh, hoe duidt u het? Nou, hij stak natuurlijk, een uh, althans zo leek het, een verzoenende hand uit. Uh, maar dat bleek dus een ijzeren vuist. En uh, dit past ook wel, denk ik, in het, uh, in het plaatje van Erdogans persoonlijkheid. He, de polarisatie die hij nu voedt eigenlijk, dat is in zijn voordeel. Uh, hij, ziet, uh, de, hij schildert de, de demonstranten af als, uh, als anarchisten, uh, als vijanden van, uh, van, de Turkse, van de Turkse staat. Uh, als mensen die Turkije terug willen, willen brengen naar uh, de economische situatie van tien jaar geleden. Uh, als als snobs, als, uh, uh, als elite. Uh, en uh, in deze polariserende koers uh, spreekt hij ook vooral zijn eigen uh, achterban aan. En slaat dat ook aan bij zijn achterban, denkt u? Maakt hij zich hier uh, populairder mee? Nou ja, ik denk dat uh, uh, Polarisat dus in zijn voordeel is. Uh, hij gelooft in de dictatuur van de uh, zogenaamde electorale democratie, waarbij 50% plus 1 bepaalt dat je uh, alles kunt doen wat je wil, uh, waaronder je, je persoonlijke moord opdringen in het publieke domein. Uh, en zijn directe adviseurs durven hem niet daarin tegen te spreken. Uh, en hij laat zich ook niks gelegen aan andere partijprominenten... die een iets verzoenende koers voorstaan. En voor Erdogan, die vindt dat hij het mandaat... rechtstreeks van, van het volk heeft, van zijn achterban, dus die 50%, uh, die ziet het als een test voor zijn eigen leiderschap. En daarom spreekt hij ook juist die 50% aan. Hij probeert de demonstranten te delen legitimeren... Als, hè, wat ik al zei, als elitaire snobs als anarchisten... die dus Erdogans mooie toekomst voor de rest van Turkije... over de rug van het gewone volk uh, willen dwarsbomen. En snijdt dat, snijdt dat hout? Zit daar iets in? Nou ja, wat, wat... wat u betreft? Uh, nee, ik denk dat de demonstranten... Dat, dat, dat hebben we de afgelopen tien dagen gezien... het begon als een, uh, als een ja, vrij onschuldig protest... tegen de uh, plannen om een park uh, uh, neer te halen. Uh, dat is in toenemende mate niet alleen maar een, een demonstratie geworden... tegen de AKP, maar met name tegen Erdogans uh, persoonlijke politiserende stijl. Uh, als je kijkt naar het beleid van, uh, van Erdogan in de afgelopen jaren... met name sinds 2011, hè, waarbij die eigenlijk... Um, de verkiezingen met een rijmandaat won. Daarbij zie je dat hij eigenlijk definitief afstand heeft genomen van wat ooit begon als een hervormingsagenda. Uh, het ging erom om de instituties van, van de staat in handen te krijgen. Die zijn stevig in handen inmiddels. Uh, en nu uh, zie je dus steeds meer die polariserende koers, uh, een stukje cultureel revanchisme. Uh, en het opdringen van, uh, nou ja, van het beleid van uh, met name de visie van Erdogan zelf... aan de rest van de overheid. En komen die demonstraties dus, uh, hem dan eigenlijk goed uit hierbij? Of is het uh, ook weer niet zo sterk? Nou ja, de polarisatie natuurlijk wel. Uh, want hij kan nu uh, zeker... Ik, heb, ik zag net beelden dat uh, het, het nogmaals nog een keer flink escaleert uh, op Taksim. Uh, er werden molotov-cocktails gebruikt. Uh, hij kan nu bij de bevolking uh, zijn harde uh, acties of legitimeren door te zeggen... kijk, hè, zie, je met, zie je eens met wat voor oproerkraaiers... en wat voor uh, uh, anarchisten we te maken hebben... in plaats van uh, legitieme eisen van een uh, gedeelte van de bevolking... wat zich niet gehoord voelt. Uh, maar of dit onbeperkt door kan gaan, betwijfel ik. De, oh, oh, hij kan wellicht de demonstraties neerslaan met de harde hand... Uh, de reactie is volgens mij dat er vanavond nog verder gedemonstreerd gaat worden, dat er nog meer volk op straat is. Maar het vooral heeft ook een economische dimensie. En markten houden niet van politieke onrust. En zeker niet in een land als Turkije, waar um, grote uh, tekorten op de lopende rekening zijn. Je ziet dat buitenlandse investeerders uh, onrustig worden. De Turkse lira fluctueert ook sterk momenteel. En de Turkse bank, de Centrale Bank heeft inmiddels al uh, ik geloof vier of vijf keer in de afgelopen dagen. Maar de, die, die reserves zijn niet onuitputtelijk. En dat kan ook discussie binnen zijn eigen partij natuurlijk oproepen of, of ze deze koers moeten vasthouden. Want hoe is zijn machtsbasis binnen de partij? Zijn, zijn ze tot nu toe wel allemaal eens met zijn aanpak? Ja, en Erdogan uh, lijkt zijn partij als uh, ook met, met strakke hand te regeren. Uh, je ziet wel uh, dat al langer mensen, ook binnen zijn partij, partijprominente, wat wat onrust, ongemakkelijk zijn over zijn autoritaire stijl van, uh, van de regering uh, voeren. Die je zag ook in de afgelopen week toen Erdogan vier dagen in het buitenland was... de president, een andere partijprominent, uh, de vicepremier... iets verzoendere woorden spreken. Uh, en zelfs, uh, ik hoorde Gül zeggen... Uh, democratie is niet alleen maar de wil van de meerderheid. Uh, maar Erdogan zelf laat zich daar weinig aan gelegen... Uh, Kortom, je ziet wel langzaam maar zeker ook binnen die partijen... wat, wat ontevredenheid nu naar buiten zijpelen, wat er langer aanwezig is. Uh, en de vraag is of dat doorslaat. Want dat bepaalt uiteindelijk in hoeverre de positie van Erdogan... Uh houdbaar blijkt of niet. Ja, Op dit moment regeert hij zowel Turkije als zijn partij met strakke hand. Ja, en natuurlijk we bepalen ook de demonstranten of hij nog verder moet gaan. Uh, we, we hebben veel pleinen gezien die, die schoongeveegd zijn de afgelopen jaren. Bij, bij het ene land werkt het zo hard ingrijpen en dan verdwijnen de demonstranten. Bij veel landen ook weer niet. Zwelt het proces daardoor eigenlijk alleen maar aan. Hoe ja. schat u dat in in Turkije? Nou, wat je ziet is, denk ik, dat dit, dit is een uh, generatie. Uh, het gaat om, om een jonge, uh, seculiere, hoogopgeleide mensen vaak. Uh, uh, in, wel van diverse plamage, van diverse ideologische of apolitieke achtergronden. Maar ik denk dat de geest uit de fles is. Uh, dit is een, uh, he, ondanks de zelfcensuur die de Turkse media uh, toepassen, een uh, toenemende mate... zie je dat ze organiseren uh, via Twitter, via Facebook... En dit is een 2.0-generatie, een sociale massa... die je volgens mij niet op deze manier kunt controleren. Dat hebben we ook in andere landen gezien. Uh, je kunt wel proberen om uh, een wicht te drijven. Dat, dat is volgens mij ook de strategie geweest... achter die uh, dubbele aanpak vandaag. Enerzijds taxium leegvegen. Anderzijds zeggen dat je morgen met, uh, met de demonstrant gaat praten. Uh, maar volgens mij draagt het alleen maar bij aan volharding. Uh, omdat de bevolking nu daadwerkelijk het gevoel heeft voor het eerst in lange tijd... dat ze ook uh, iets voor elkaar kunnen krijgen door Erdogan onder druk te zetten. En ja, in, in, in, de, in de politieke uh, zin lukt dat toch niet. niet. Uh, dus dan maar de straat op. We blijven dat met u volgen de komende dagen en weken wellicht ook. Ali Jaskili, dank voor uw uitleg en toelichting hierbij. Dag. Dag. Dag. Dan gaan wij naar de verkeersinformatie John Sohoka. 118 kilometer in totaal, het meeste probleem. De regio Breda op de A58 naar Tilburg. Er is namelijk een ongeluk gebeurd bij Klopend Sint-Annebos met een vrachtwagen. De weg is daar richting Tilburg afgesloten. Er staat een lange file van 7 kilometer. De weg ligt daar bezaaid met slachtafval. De weg blijft nog enige tijd dicht. U kunt het ook best ombreiden over de A59. Zelfde A58, maar dan richting Eindhoven een stuk verderop. Bij Klopend Batedorp. Er staat er een ongeluk met een vrachtwagen. 8 kilometer file en daar is de linkerreis ook afgesloten. Dit is tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Dan gaan wij naar uh, Assen. Jeroen de Jager, onze verslaggever, is daar. Uh, Jeroen, jij was eerder in Bovensmilde. Daar is herdacht dat 36 jaar geleden zes kapers omkwamen... bij het beëindigen van de treinkaping bij De Punt. Uh, nu ben jij in Assen, want daar gaat die herdenking verder... Ja, hier worden zometeen uh, de kransen gelegd hier op de begraafplaats, de Boskamp. Uh, de stoet is zeg maar onderweg nu van boven Smilde hier naar uh, Boskamp. En je hoort misschien uh, nog niet echt, maar direct komen ze vast en zeker aanrijden. Nogal wat uh, leden van Satudara, die motorclub, Molukse motorclub, die hier ook uh, bij aanwezig zijn. Uh, en van dit jaar eigenlijk wel extra interessant hier... omdat er zojuist, of net een... Nou, hoe lang is geleden? Jan Bekkers, u, heeft, u bent journalist... u heeft een, een onderzoeksrapport geschreven... waaruit zou blijken dat um, de Molukkers die omgekomen zijn in de trein de Kapers geëxecuteerd zouden zijn. Vertel. Ja, er zijn in ieder geval aanwijzingen... dat vier van de jongens uh, met schoten door het hoofd uh, omgebracht zijn. En bij Max bijvoorbeeld is er een 9mm paar aan het hoofd gevonden. Die is van de mariniers afkomstig. Uh, er is een 9mm kogel in zijn borst aangetroffen... die via het sleutelbeen is uh, binnengedrongen. En is dat onweerlegbaar? Dat is onweerlegbaar, ja, absoluut. En hoe komt het dat wij dat nooit eerder hebben gehoord? Ja, niemand is op zoek gegaan. En is dat ook voor u, uh, Hendri Maat? Want u bent hier voor de tweede keer. Dat is interessant. U zat in die trein, u werd gegijzeld. Komt toch hier naar die herdenking toe. Waarom eigenlijk? Omdat ik denk dat 11 juni ook voor ons een herdenkingsdag is. En hoe is dat dan? Want u heeft bijvoorbeeld Junus uh, Ririmasse, een van de kapers die hier bij ons staat, uh, hier twee jaar geleden... of uh, vorig oh, jaar voor ja. het eerst ontmoet. Hoe was dat die ontmoeting? Nou, het was wel vreemd. Uh, ook om iemand na zoveel jaar weer terug te zien, maar ik herkende hem nog wel. Ik herkende eer... elkaar meteen. Ja, ik dacht van, uh, uh, zal ik de stap wagen? Zal ik hem aanspreken? Maar ik heb het wel gedaan. En, en daarna hebben we een tijdje op een bankje zitten praten. En wat is het motief voor u om die confrontatie aan te gaan? Ja, ik denk dat we met, met z'n allen toch nog maar heel weinig weten... Over, over het verleden. En ik denk dat we, als we elkaar beter kennen... dat we be meer begrip krijgen voor elkaar... Mm. En misschien gaat het nog wel een stap verder als er excuses aangeboden worden. Dan, door Zowel door de Nederlandse staat als ook door de Molukkers. Dan denk ik dat we ook aan een stukje verzoening kunnen dat beginnen. Een verzoening zou moeten plaatsvinden. Ja. Younes ja. uh, uh, Riegemassen, u zat in die trein, u was een van de kapers. Was voor u altijd duidelijk dat wat uh, Jan Beckers eigenlijk concludeert... dat uh, uw kameraden daar direct zijn geëxecuteerd? Ja. Dat heeft u voor uw ogen zien gebeuren of wat? Nee, dat niet. Dat niet? Nee. En waarom was het wel duidelijk dan? Ja, wacht hey. het is Moeilijk voor u. U bent ja. zelf geraakt in dat nee. tijd door tien kogels, geloof ik, hè? Ja. ja. En daar heeft u nog steeds last van? Nou, nee. Dat niet? Nee. Nee, maar het heeft, het heeft uw sprake enigszins... Nee, dat komt door. Ik heb een herseninfarct. Oh, daardoor komt dat. Ja, Oké, okay, ik ja. dacht dat het ook door, nee, nee, de, door de kogels nee. is gekomen. Want ik zie wel ja. de wonden nog steeds ja, in uw arm bijvoorbeeld. Kogel. Ja, precies, precies. Dus dat is heel heftig geweest. Ja. Hoe is dit rapport van u, Jan Bekkers, uh, uh, ontvangen tot nu toe? Uh, volgens mij positief, zeker in de Molukse gemeenschap. De laatste tijd krijg ik wat tegengas van uh, de krant Trouw en Peter Bootsma... die twijfelen aan mijn conclusies... En men zegt ook dat ik een gekleurd onderzoek heb gedaan... omdat ik het heb uitgevoerd met een van de jongens die in de trui was. Wij hebben eerder gesproken met de forensisch patholoog En die zei, ja aan de hand van dat wat ik uh, beschreven heb... Uit de oude rapporten hè, die ik gekregen heb van, uh, van Jan Bekkers... kan ik het ook niet 100% concluderen. Nee, maar wat de patoloog niet gezien heeft... is het uh, rapport van het gerechtelijk laboratorium... waaruit blijkt welke kogel in welke verwonding in welke persoon heeft gezeten. Hij heeft aangegeven dat zijn de schoten geweest die van vitaal belang geweest zijn. En ik heb daar de munitie bij gezocht via de rapporten van het gerechtelijk laboratorium. En het is bevestigd door iemand van het NFI. Dus wat u betreft onomstotelijk? Onomstotelijk, ja. ja. Goed. Een bijzondere herdenking dus, Lucella, hier met uh, en al die aanwezigen... en Satudara, en een, een iemand die gegijzeld is geweest. Het is, ja, ik ben er nooit eerder bij geweest bijzonder om mee te maken. Jeroen de Jager vanuit de Assen. De natuur heeft bij de politiek niet de hoogste prioriteit op het moment. En om toch de aandacht op natuur te vestigen... kiest Natuurmonumenten de groenste politicus van het jaar. Voorzitter Mark van Tweel maakte bekend wie het dit jaar is. De groenste politicus van 2013 is geworden... Henk van Gerven van de Socialistische Partij. Dames en heren, Henk van Gerven heeft, uh, heeft je leren kennen als een kundig... een scherpzinnig en uiterst betrokken Kamerlid. Maar je bent ook meer dan dat. Want Henk houdt de natuurbeweging soms ook een spiegel voor. Dames en heren, deze prijs is dus niet alleen bedoeld voor mensen die het volledig met ons eens zijn... maar ook met mensen die kritische geluid laten horen. Uh, Henk van Gerven, gefeliciteerd. Nog een beetje onverwacht... Uh... Ja, toch wel. Uh, bedoel, die prijs is er al een aantal jaren. En ja, ik ben natuurlijk ook al een aantal jaren flink bezig om, uh, voor eigenlijk natuurbehoud en natuurontwikkeling. En dan ja, is het toch verrassend dat je ineens dan die uh, prijzen wint. Mark van Tweel. Wat heeft u aan een groenste politicus? Het is fijn dat hij er is, maar wat heeft hij er nou in de praktijk aan gehad? Ja, de afgelopen jaren hebben die Kamerleden die zich met name hebben ingespannen voor natuur en ook deze prijs hebben gehad, daar heb je echt van gezien dat hij nog harder zijn gelopen op die dossiers. Dus in die zin is het een mooie bonus geweest, denk ik. Ondanks dat een SP-Kamerlid waarschijnlijk weinig enthousiast wordt van bonus. Nou ja, zo'n prijs, daar zijn we wel heel erg blij mee natuurlijk. Waar het om gaat is dat je natuur is van ons allemaal. En... Uh, in tijden van crisis, dan leer je, je vrienden kennen. Dat geldt ook voor het natuurbouw en voor organisaties zoals uh, Natuurmonument... en bijvoorbeeld ook Staatsbosbeheer, die de afgelopen jaren ontzettend onder vuur hebben gelegen. En wat mij betreft uh, onterecht, want wij moeten gewoon uh, natuur ontwikkelen... en daarin blijven investeren, want die crisis gaat voorbij, maar de natuur blijft. Meneer Van Tweel, wat hoopt u dat Henk Vergerven met zijn nieuwe eretitel kan doen voor de natuur? Er zijn natuurlijk hele mooie ambities geformuleerd, maar tegelijkertijd wordt er nog steeds in Nederland groen verkocht door de Rijksoverheid, natuur verkocht. Afgelopen jaar is er meer dan 50% door de Rijksoverheid van het budget afgehaald voor de aankoop en voor het beheer en het behoud van natuur. Dat is een draconische bezuiniging. Ik kan me niet voorstellen dat dat nog verder omlaag zou gaan, want dan stoppen we echt met de natuurambities in Nederland. Denkt u dat deze verwachting die Natuurmonumenten nu uitspreekt, dat dat realistisch is? Of ziet u, meneer Vergerven, erbij ook hangen? Staatsbosbeheer is voor het eerst in 100 jaar dat ze een opdracht hebben om grond te verkopen. Hoe haal je het in je hoofd omdat het gewoon zinloos is om grond, dure grond, voor een habbekrat te verpassen. Terwijl het eigenlijk iets is wat het publiek moet houden voor ons allemaal. SP-Kamerlid Henk van Gerven is dus de groenste politicus van het jaar geworden volgens Natuurmonumenten. Verslag hoorde u van Hans Andringa.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 is radio 1. Het NOS-journaal van half zes. Freddy van Tijn. Morgen om vijf uur beslist de inspectie of HAVO en VWO eindexamenleerlingen hun uitslag gewoon donderdag horen. De verwachting is nu dat de bekendmaking van de uitslagen doorgaat zoals gepland. 44.000 leerlingen van het VMBO t die het examen economie hebben gemaakt, krijgen een dag later dan gepland de uitslag, namelijk ook donderdag. De inspectie voor het onderwijs heeft de tijd nodig om zeker te weten... dat de examens op andere scholen zonder incidenten zijn verlopen. De leerlingen van de Rotterdamse school waar de examens zijn gestolen... Iben Galdun, moeten die gestolen examens overdoen. Op het Taksimplein in de Turkse stad Istanbul... hebben zich opnieuw duizenden mensen verzameld voor een betoging vanavond. De afgelopen uren was het betrekkelijk rustig... nadat de politie stenen gooiende demonstranten van het plein had verjaagd... met waterkanonnen en traangas. Staatssecretaris Wekers is blij dat cijfers aantonen... dat brievenbusfirma's een economisch belang hebben voor Nederland. Volgens een rapport van de Stichting Economisch Onderzoek... leveren ze 3 miljard euro per jaar op... en Wekers wil de bedrijven daarom niet kwijt. Brievenbus-BV's zijn onderdelen van multinationals... die speciaal in Nederland zijn gevestigd vanwege het belastingvoordeel. En de staking van Franse luchtverkeersleiders is verkort. Luchtverkeersleiders protesteren tegen het Europese voornemen... om het luchtruim te liberaliseren... Het verkorten van de staking is een reactie op een brief van de minister van Verkeer... aan de Europese Commissie, waarin hij vraagt om uitstel van die liberalisering. De stakers waren vanmorgen aan een driedaagse staking begonnen. Nu duurt hij maar tot morgenavond. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer dan, Peter Kuipers-Munneke. De bewolking die nu boven de zuidwestelijke helft van het land ligt... trekt vanavond verder landinwaarts. Vannacht is het dan wisselend bewolkt en het wordt hier en daar wat nevelig. In het noorden koelt het af naar een graad of 9, elders wordt het een graad of 13 à 14. Er staat een zwakke wind uit het zuiden. Morgen dan is er een afwisseling van zon en wolken en in de loop van de middag kan er vooral in het oosten een bui vallen. Het wordt iets warmer dan vandaag, ongeveer 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten van het land. Na morgen dan trekt de zuidwestenwind wat aan naar kracht 4 en dan gaat het af en toe wat regenen. De temperatuur die blijft op een normaal pijl van ongeveer 19 graden. John Soka volgt de avondspit. 35 files, goed voor bijna 150 kilometer. Veel problemen door ongelukken in het zuiden van Dans. Ongelukken met vrachtwagens. Zo is de A58 breda richting Tilburg afgesloten. Tussen Ulvenhout en knopend Sint-Amberbos. De weg ligt daar bezaaid met slachtafval. En dat gaat nog wel enige tijd duren. En verderop richting Eindhoven, daar is het misgegaan met een vrachtwagen bij knopend Baterdorp. Er staat inmiddels 9 kilometer file. En daar is de linkerijs ook dicht. Verkeerder op de A58 kan beter omrijden over de A59. En op op de A13 richting Rotterdam, daar staat 7 kilometer door een ongeluk... bij Delft-Zuid, daar is de rechterrijstok dicht. En op de A27 Utrecht naar Breda, daar is een ongeluk gebeurd... bij Lexmond, daar staat 3 kilometer en daar zijn twee rijstoken dicht. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie. Ik ben Henk Schiefmacher, tattoo-kunstenaar. Ik heb een kleurrijke rechterhersenhelft...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 Ja, zes minuten over half zes. Het begon natuurlijk allemaal met het gestolen examen Frans. Inmiddels is dus duidelijk dat het gaat om 15 examens... die zijn gestolen in Rotterdam. Om die reden krijgen VMBO-leerlingen hun eindexamenuitslag Economie... een dag later, donderdag, in plaats van morgen. De inspectie wil namelijk zeker weten... dat de gestolen examens niet het hele land door zijn gegaan. Karin Alberts, onze verslaggever... is bij het Sint-Gregorius College in Utrecht. Rector Frans van Noord van het Sint-Gregorius College... Het is weer zo'n dag, hè? Ja, en die hopen we, hadden we de vorige keer al gezegd niet nog een keer mee te maken. Dat er veel meer examens uh, niet op de goede manier behandeld zijn, uh, lijkt nu duidelijk te worden. Het getal 15 op, stuks inmiddels? Ja, 13, 14, 15. En ik hoop dat het daarbij blijft. In eerste instantie dacht ik nog dat HAVO-VWO uh, donderdag gewoon bekend zou worden. Maar eigenlijk hoor ik nu dat het pas uh, morgen duidelijk wordt of dat donderdag bekend gaat worden... Ik hoop van ganse harte voor uh, meer dan 200.000 leerlingen dat het goed gaat. Uh, niet alleen voor mijn leerlingen, maar voor alle leerlingen. Voor de docenten en dat we snel verder kunnen. Want dit is iets wat niemand wil. Nee. En die VMBO-leerlingen die economie hebben gedaan van uw school... hoeveel zijn dat er? Weet u dat zo? Uh, we hebben ongeveer 80 uh, leerlingen die uh, MAVO of VMBO-TL examen gedaan hebben. En als ik goed geïnformeerd ben, ongeveer 50 uh, die uh, economie hebben en Zo. 30 zonder economie. Dus, dus ruim de helft moet nog een dag langer ja, geduld hebben. Een dag langer wachten. Van de andere vakken wordt het wel bekend, maar dat levert niet een totaal uitslag op. Wat betekent dat nu? Ik denk in eerste instantie aan leerlingen en ouders, uh, onzekerheid en een gevoel van wat gebeurt hier allemaal. We dachten uh, geslaagd te zijn of klaar te zijn of misschien ons voor te bereiden op een herexamen. Ja, en dat moet nu even in de wachtstand en dat is voor iedereen heel vervelend, ook voor de docenten en ook voor de schoolleiding. De rest van de vakken, zei u net, worden wel morgen gewoon gecommuniceerd aan die uh, MAVO-leerlingen. Uh, uh, gebeurt het hier op school? Komen ze op een vast tijdstip naar school toe of, of krijgen ze dat thuis te horen? Nou, we hebben al jarenlang een afspraak dat je op uh, een gegeven moment gebeld zou kunnen worden als je niet geslaagd bent. Dat gaan we natuurlijk morgen voor op dezelfde manier doen. Het zal wel op de website komen te staan hoe we dat gaan doen. We waren ook gewend, zeg maar, als ze een voorlopige cijferlijst dan krijgen... want ze kunnen herkansen, ook als ze geslaagd zijn... om daar toch een klein beetje een feestje met een bijeenkomst met alle leerlingen mee te maken. En ik denk dat we dat waarschijnlijk maar voor de MAVO-leerlingen... naar donderdag in ieder geval gaan verschuiven. Ja, en voor de HAVO-VWO-leerlingen moet ik kijken of dat donderdag kan. Ik hoop nog steeds donderdag een vrolijke hoeveelheid leerlingen hier bijeen te hebben die geslaagd zijn. Bent u nu kwaad op uw collega in Rotterdam? Dus hoe niet, kan dit nou gebeuren? Het is niet het goede woord. Verbaasd ben ik uh, hoe, hoe het in deze mate kan. En uh, ook in zekere zin teleurgesteld. Want ik denk dat alle schoolleiders en alle scholen hun best doen om de kwaliteit van het examen en de veiligheid daarvan te bewaken. Dus uh, ik vind het jammer. Ik uh, wacht ook nu gewoon verder berichtgeving af. Want steeds wordt meer duidelijk hoe het heeft kunnen gebeuren, in hoe, welke hoeveelheid en op welke manier. En voordat er duidelijkheid over is, kan ik er beter weinig over zeggen. Ja, want justitie is nog steeds bezig om uh, de computer en de USB-sticks... van de verdachte door te nemen. Vandaar ook dat vanmiddag pas bekend werd dat 15 examens zijn gestolen. Straks nog uh, PVV-Kamerlid Beertma hierover. Brievenbusfirma's leveren Nederland elk jaar zo'n 3 miljard euro op. Dat bleek vandaag uit onderzoek. André Nagelmaker is van A&T Corporate Services. Zijn bedrijf faciliteert de bedrijven die hier zo alleen een postadres hebben. En hij vertelt waarom Nederland daar zo aantrekkelijk voor is. Ze zitten hier in Nederland omdat ze op die manier dubbele belastingen kunnen voorkomen. En dat betekent dat ze dan meer kunnen investeren in hun internationale bedrijven. Dat is de primaire motivatie voor bedrijven om hier naar Nederland te gaan. Nu wordt er wel een indicatie gegeven van ja, je zou ook een verschillende definitie van belastingontwijking kunnen volgen. Ja. En dan komen er verschillende bedragen uit. Maar dat betekent dus in ieder geval kun je constateren dat de constructie ook gebruikt wordt om belasting te ontwijken. Um, dat, is, dat is dus afhankelijk van die definitie. En daarbij ging het overigens vooral over de bedragen... die niet naar Nederland toekomen, maar over de bedragen die Nederland uitgaan. En daarvan is gezegd van... ja, als dat nou naar een land gaat met een belasting lager dan 10%, is het dan nog wel goed? Ja, dat is een vraag die je kan stellen. En dat is een oordeel dat de politiek moet geven. Heeft daar als bedrijf geen mening over? Um, of iets legaal is of niet legaal, daar kunnen we een mening over hebben. Of iets maatschappelijk geaccepteerd is of niet geaccepteerd is, dat is aan het politieke debat. Waar het ons om gaat, is dat dat wat er gebeurt, dat dat voldoet aan de eisen zoals die gesteld worden. Als de maatschappij eist, we willen het anders, dan volgen wij dat. Dan gaan wij daarin mee. Waar onze aandacht zich vooral op richt, is te kijken naar situaties waarvan we zeggen, van nou, daar kunnen we echt niet aan meewerken. Daar kunnen we echt niks mee doen. Daar is er bijvoorbeeld sprake van een, een uh, situatie waarin er heel helder misbruik is... Die situaties die vermijden wij en die willen wij weghouden van, van de branche. Vandaar ook dat we een keurmerk hebben ingevoerd. En uh, vanuit dat keurmerk willen we dat soort zaken... willen we a. bespreekbaar maken... maar b. ook zorgen dat die niet meer in de branche voorkomen. Dus ja, we houden ons er wel degelijk mee bezig... maar het is niet aan ons om een oordeel over die 10% te vellen. Nu wordt er ook aanbevolen van meer transparantie. Dat is belangrijk. Laat bedrijven nou gewoon vertellen... waar ze belasting betalen en hoeveel ze belasting uh, betalen... Dat helpt de consument in ieder geval. Als die een oordeel daarover zou willen vellen, wat vindt u van die aanbeveling? Meer duidelijkheid over wat er gebeurt is goed. Daarom hebben we ook meegewerkt aan dit CEO-onderzoek. En bijvoorbeeld wat genoemd wordt in het onderzoek dat country-by-country country reporting... dat we zeggen een bedrijf geeft aan waar in welk land hij belasting betaalt... en hoeveel belasting hij betaalt, dat ondersteunen we. En er zijn al verschillende multinationals die dat ook al toepassen. Dus ik denk dat het goed is als dat dan een algemene regel wordt. Want wat levert het op? Inzichtelijkheid. Dat is alles. Het levert inzichtelijkheid op over wat bedrijven doen en uh, hoeveel belasting ze in elk land betalen. André Nagelmaker zei dat tegen Gert-Jan Dennekamp. Hij had het al over het uh, politieke debat hierover. PvdA-leider Diederik Samsom wil er op termijn van af van die brievenbus BV's. Ja, zegt staatssecretaris Frans Wekers van Financiën, maar ze leveren juist geld en werk op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 Maar het levert geen werk op. Nou ja, het uh, rapport geeft aan dat uh, de brievenbussen alleen al zorgen voor, uh, voor rond de 10.000 banen in Nederland. Dat vinden we toch veel. Als ik kijk naar de belastinginkomsten uh, die rechtstreeks hiermee samenhangen... dan uh, zit dat over ruim uh, 2 miljard. Nou, bij elkaar uh, zit je aan uh, ruim 3 miljard. En dat kan ik toch niet zomaar negeren. Dus dit rapport is uh, mooi om Samsung nog eens mee om de oren te slaan? Ik sla niemand ergens mee om de oren. Uh, wat ik van belang vind is dat we ons buigen over de feiten. En dat we uh, op basis van feiten uh, ook onze koers bepalen en ons beleid bepalen. En uh, ik hecht aan uh, twee belangrijke dingen. Eén, Nederland moet een uh, aantrekkelijk land zijn om te investeren om bedrijven zich te laten vestigen om werkgelegenheid uh, te creëren. En in de tweede plaats vind ik dat Nederland zijn reputatie hoog heeft te houden. En uh, daar werk ik aan. Maar het is toch ook een rondreizend circus. Die bedrijven, als het ergens ietsje goedkoper is, dan gaan ze daar weer heen. Nou, dat, uh, dat weet ik niet. Kijk, waar ik zelf vooral aan hecht, dat zijn bedrijven die hier zodanig investeren... dat we daar uh, Nederlandse werkgelegenheid mee creëren. Dat mensen in Nederland daardoor een baan hebben. En dat we daarmee de welvaart vergroten. En niet slaan, maar buigen over de feiten dus. U hoorde staatssecretaris Frans Wekers. Dan gaan we naar John Soka, want die heeft de verkeersinformatie. Ja, 140 kilometer in totaal. En de meeste problemen op de A58, Breda naar Eindhoven. Er zijn ongelukken gebeurd met de vrachtwagens. Onder meer bij knopen sint anderbos Daar is de weg afgesloten. De weg ligt daar bezaaid met slachtafval. Er staat inmiddels 5 kilometer file. En verderop is het misgegaan bij knopen Batendorp. Daar staat inmiddels 7 kilometer file. Daar is de linkerlijst ook dicht. En door de problemen op de A58 staat het ook vast op de A16, Rotterdam richting Breda. Er staat dus een knopend in en knopend galder 5 kilometer. Verslaggevers, correspondenten reportages en interviews. Tot half 7 het NOS Radio 1 Journaal. Yesterday ja. I want no And I feel 20 times Dijk like Salomon Burke. What a woman. Single van het album Hold on Tonight. Het NOS Radio en Journaal Media overzicht. Joris Stoebenitski. Goedemiddag. Goedemiddag. Platbranden en bommen op die school. Dat is een kleine greep uit de wat mildere reacties van twitterende scholieren op de eindexamendiefstal op de Iben Galdoen school. Ze banen vooral dat de examenuitslag van VMBO T-leerling met economie in hun pakket een dag later komt. Ook leraren vinden het vervelend. Een rare dag, hoor. Vandaag een afscheidsliedje geschreven voor onze geslaagde leerlingen. En nu dan die maffe onzekerheid. Jammer, schrijft de natuurkundeleraar. De VVD in Rotterdam wil dat de Iben Galdun school dichtgaat. Dit is het zoveelste schandaal... Deze school leidt jongeren niet op voor een goede toekomst... en kan daarom beter sluiten, staat op de site van de partij. Ja, de PVV wil dat ook in de Tweede Kamer, straks Harm Beertema daarover. Uh, dan het nieuws over klokkenluider Edward Snowden. Dat staat nog steeds prominent op de website van The Guardian. De Amerikaan die informatie gaf over het aftappen van internetgegevens. Hij zat in Hongkong, misschien nog steeds wel. Het is een raadsel waar hij zich bevindt. Human Rights Watch zegt tegen The Guardian dat hij niet veilig is in Hongkong... omdat de autoriteiten daar samenwerken met de CIA. Volgens de mensenrechtenorganisatie zit Snowden ernaast... door te denken dat hij er wel veilig is. De Huffington Post schrijft dat Rusland zal overwegen... om Snowden onderdak te bieden. Dat heeft een woordvoerder van president Poetin gezegd. Het is alleen niet bekend of de Amerikaan er ook wat voor voelt... om naar Rusland te gaan. Een van de andere kranten waar Snowden zijn verhaal deed... de Washington Post, heeft ook een rits nieuwsberichten. Zo vraagt de krant zich af of de Amerikaanse overheid... niet te veel geheim houdt. En wat zijn daar dan de gevolgen van? Op de voorpagina van NRC Handelsblad en het parool grote foto's... van de ontruiming van het Taksimplein in Istanbul. Als je de kranten naast elkaar legt, dan krijg je een soort voor- en nafoto. Bij NRC zien we agenten traangas, granaten wegschieten. In het parool zie je het gevolg. Enorme wolken traangas op het Taksimplein. Het viel me op dat veel mensen een remix van het populaire nummer... Get Lucky van Deft Punk delen. Je kent het nummer misschien wel, het gaat zo. I'm up Kort fragment was dat. Iemand heeft veel tijd genomen om dit nummer uit te voeren in muziekstijlen die de afgelopen 100 jaar zijn langsgekomen. The zo, uit, uh, uit elk decennium een stukje. Dat waren Elvis' imitatie, ook een fragment uit de jaren tachtig volgens mij. Ja. Uh, de chronologische remix is een hit op YouTube. En die hebben niks dan lof voor de maker. Het is een erg leuk uh, nummer geworden. Dan een bijzonder idee van het Nederlands Filmfestival. Als je dezelfde naam hebt als een bekende acteur, actrice of filmmaker... Dan mag je meedoen in een reclamespotje en word je in de watten gelegd als speciale festivalgast. Vanmiddag twitterde het festival De Eerste Monique van de Ven heeft zich aangemeld. Er zijn ook al een Dick Maas en een Kim van Koten gevonden. Het NOS Radio 1 journaal. Politieke zaken. Dit is een zeer ingrijpende maatregel, maar ik vind hem heel goed te verdedigen. Wilt u alstublieft deze school met onmiddellijke ingang sluiten? Dat laatste zei PVV-Kamerlid Harm Beertema vanmiddag in de Tweede Kamer... bij het vragenuurtje tegen staatssecretaris Dekker van Onderwijs. Goedemiddag, meneer Beertema. Goedemiddag. Ja, net als de rest van de Kamer schrok u ook behoorlijk van de eindexamen diefstal uh, natuurlijk. Nou, ik ben inderdaad erg geschrokken. Uh, aanvankelijk leek het toch al mee te vallen met dat ene examen VWO Frans... Maar ja, wat wij vanmiddag horen van de staatssecretaris... Ja, dat, dat, dat, heeft, uh, dat heeft echt hele ernstige gevolgen voor het hele voortgezet onderwijs. En daar maak ik me hele grote zorgen over. Ja, want uh, die gevolgen, u zegt grote gevolgen... die, die kunnen op zich nog wel meevallen. Hè? Het is natuurlijk heel vervelend voor alle leerlingen... die er niks mee te maken hebben op die school in Rotterdam. Want die moeten het overdoen. Uh, het is nog niet duidelijk of, of andere examenleerlingen het ook over moeten doen. Nee, nou ja, op dit moment is dat nog niet duidelijk... Uh, in, uh, bij dat incident rond dat uh, examen Frans was het kennelijk wel duidelijk... want toen hebben 17.000 leerlingen in het land dat examen overgedaan. Uh, ja, ik ben niet jaloers op de staatssecretaris op dit moment. Uh, ik wens hem ook heel veel sterkte en heel veel wijsheid... want ja, hij moet beslissingen nemen die met, met, met enorme consequenties. En ja. ik, ik leg het heel duidelijk ook op het bordje van de regering. Ik ga daar verder ook geen uitspraken over doen. Uh, ik wil alleen maar de analyse maken. En uh, ja, beleid aandragen om dit in de toekomst te voorkomen. Maar uh, gelooft u mij, we hebben echt een heel groot probleem. Ja, en, en dan doelt u alleen op die school? Of over de, op de beveiliging van eindexamens in het bijzonder? Nou nee, in het bijzonder niet. Want dat heb ik uh, vanmiddag in de Kamer ook gezegd. Uh, het systeem zoals we dat kennen, dat kennen we al generaties. Hè? Ook in mijn tijd, ik heb notabene nog HBS gedaan. En u uh, bent toch ook leraar geweest in uh, onderwijs? Ik ben, het onderwijs, en ik, en ik ben leraar geweest heel lang. En de manier waarop wij uh, omgingen met die examens, die is nog hetzelfde als nu. Uh, dat zijn mooie rituelen van drie mensen die dat in de kluis leggen en zo. En op de dag van het examen eruit halen. Het gaat altijd goed. Alleen op deze Islamitische school is het niet goed gegaan. En daar gaan een heleboel dingen niet goed. Ik zeg. Er op die school bedoel u? Op die school. Ja, hè, er is daar sprake van, uh, van fraude geweest. Er is daar sprake van, van 1,2 miljoen uh, aan subsidiegelden die verdwenen zijn. Waar, waar mekka reizen van gemaakt zijn. Uh, er zijn imams aangesteld, hè, op de loonlijst gezet... die helemaal niets met onderwijs deden. Ja, al dat soort dingen, dat is natuurlijk... een, een, een, een vreselijke conduitenstaat van deze school. En keer op keer is uh, beterschap beloofd. Maar het, het wordt niet beter. En ik vind het vooral. Ontrustende, dat, dat zoiets simpels als een sleutel van een kluis... Hè, er zijn twee of drie sleutels van die kluis en eentje raakt zoek. Wat doet die school? Gedekt door de directie en door de, het bestuur en door de Raad van Toezicht. Men vervangt de kluis niet, men vervangt de sleutel. Ja. Want, want zo is het gegaan, daar heeft u alweer meer informatie over dan wij. Want dit, dit wist ik bijvoorbeeld niet, dat het zo nee, is gegaan. Dat is, dit is inderdaad naar buiten gekomen, dit was al veel eerder bekend. He, op het moment dat je zoiets doet, ja, dan bent je de kat natuurlijk op het spek. Dan, ga, dan maak je echt een, een, een aanfluiting van alle uh, regels die er zijn... waar alle andere scholen zich wel aan houden. Ja, tegen zoveel ja, domheid of kwade opzet, hoe je het ook noemen wil... zijn we als systeem niet opgewassen. Ja, de directeur die, die heeft tegen de NOS gezegd dat hij nu vreest... dat zijn examenlicentie wordt ingetrokken. Uh, u komt uit het onderwijs. Kan je als school nog wel voortbestaan, vroeg ik me af... als je geen meer hebt. Het lijkt mij heel moeilijk en het lijkt mij ook uh, heel goed dat die examenlicentie wordt ingetrokken. En u zegt het zelf, een school zonder examenlicentie, ja, wat moet die nog? Die heeft eigenlijk geen recht van bestaan. Ja, Of, of is het dan de inspectie bijvoorbeeld uh, of een andere instantie die die examens op het school afneemt? Dat kan natuurlijk ook, hè? maar ik, ik weet niet hoe dat werkt. Ja, nou ja, die, die mogelijkheden zijn er, maar... Uh, ik, ik heb in mijn herinnering, ik ken geen voorbeelden waar dit ooit gebeurd is. Uh, ik zeg, uh, dit is zo'n ongelofelijke aanfluiting als school. Dan moet je ook je consequenties trekken en dan moet je gewoon je deuren dicht doen. En iets anders gaan doen, maar je niet meer met onderwijs bemoeien. Ja, of de leiding vervangen, dat kan natuurlijk ook. Dan hou je wel de school open. Ja, de leiding is al vervangen. Ja, maar nog een keer. Ja, hoe vaak, hoe vaak ga je dat doen? Nou, zeg, en, en dat systeem van uh, het bewaren in de kluis... daarvan zegt u dat dat, dat ging tot nu toe altijd goed. Dus dat ja. kan wat u betreft wel blijven. Want D66 opperde vanmiddag in de Kamer. Misschien moeten we dat ook maar veranderen. Ja, nou daar heb ik me heel erg aan geërgerd. Ik heb dat ook op, uh, op de radio gehoord dat mijn D66-collega dat zei. Het doet zich zoiets vreselijks voor. En D66 komt meteen met het verhaal van... ja uh, maar je kan er ook op wachten, het systeem deugt niet. Nee, zeg ik, het systeem deugt al generaties wel. Deze school deugt niet. Dat is het verhaal. Goed. Wat u betreft uh, sluiten, de, daar heeft de staatssecretaris nog niks over gezegd. Hè? Die hield zich op de vlakte. Hij hield zich op de vlakte. Ik denk dat het komt omdat hij uh, de wettelijke mogelijkheden... die hij heeft, uh, nog niet voldoende verkend heeft. Uh, dat zal eerst moeten gebeuren. Maar wij blijven echt bij dat standpunt om de school te sluiten. Uh, het is een, een, een school die ongelooflijk uh, slecht functioneert. Die bovendien segregatie in plaats van integratie nastreeft. Die school die is wat ons betreft uh, aan alle kanten fout bezig. En die zou uh, weg moeten. Dat uh, standpunt is duidelijk, meneer Beertem van de PVV, dank u wel. En wij gaan naar Rotterdam, want daar is onze verslaggever Arno Leblanc, die staat bij de iben Galdoen school de school waar het allemaal om draait. Arno, uh, en ik begrijp dat daar de ouders zo worden bijgepraat, van leerlingen. Ja, dat klopt. Die komen nu langzaamaan een beetje, een beetje binnendruppelen. Het is trouwens een besloten bijeenkomst, dus wij zijn daar niet bij. Maar we zien ze natuurlijk wel binnenkomen. En er zijn inmiddels drie mensen uh, aangehouden. Twee mensen zitten vast nog, volgens mij. Uh, er komt steeds meer informatie naar buiten over uh, wat ze vinden op die USB-sticks... die ze in beslag hebben genomen. Vijftien examens inmiddels dus hebben ze aangetroffen. Die zijn uh, gestolen. Wat verwacht je nog meer van het Openbaar Ministerie? Ja, ze sluiten in ieder geval niet uit dat er nog meer uh, arrestaties uh, gaan volgen. Dat gaat trouwens los van alles wat er nu zeg maar, afspeelt met het doen van herexamen of iets dergelijks. Of uh, opnieuw uh, je examen moeten doen. Uh, dat loopt daar los van, want dat beslist allemaal de inspectie. Maar de OM sluit dus niet uit dat er nog meer mensen uh, worden aangehouden. Ja, dus dat, dat de diefstal misschien door meerdere verpleeg, uh, gepleegd is of dat er iets is doorverkocht of doorgegeven? Ja, maar wat hier... Uh... Die op school trouwens zeggen, is dat het wel op is gevallen dat uh, die examens heel erg goed gesield uh, in die enveloppen. Nou ja, die enveloppen uh, die zaten eigenlijk beter dicht dan ze hadden verwacht. Dus ja, daar zou je uit kunnen concluderen dat er iets is gestolen en dat die enveloppen daarna weer terug zijn gelegd. Er zijn maar, maar, een hoop uh, ja, vragen. Ja, helemaal zeker dat natuurlijk dan niet. Er zijn nog een hoop vragen hoe dat gegaan is. Arno Leblanc, het onderzoek is uh, volop gaande. Na zessen meer over die eindexamen. Tot zo.